Jan van der Putten met het NOS-Journaal. De politie heeft in Diemen een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij de dood van een vrouw en een kind. De doden werden vrijdag gevonden in een woning. De man die is opgepakt is de huurder. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. De verdachte mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Volgens plaatselijke media in Diemen zijn de slachtoffers een moeder en een pasgeboren baby. Duizenden boeren protesteren in Duitsland tegen het landbouwbeleid van de regering. In Bonn veroorzaken honderden trekkers verkeersopstoppingen. Op het centrale plein van Bonn worden zo'n 10.000 boeren uit het hele land verwacht. Het protest in Duitsland is mede geïnspireerd door de betogingen in Nederland. Stikstofproblemen spelen geen rol. In Duitsland zijn de boeren boos over nieuwe regels voor dierenwelzijn en het gebruik van mest.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 Bij een ongeluk op de A73 tussen Nijmegen-Dukenburg en de afslag Wiegen is vanochtend een dode gevallen. Drie mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Bij het ongeval waren twee vrachtwagens, een busje en twee personenauto's betrokken. Een vrachtwagen is gekanteld en ligt dwars op de weg. De snelweg A73 is in noordelijke richting ter hoogte van de afslag Wiegen afgesloten. En dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog zeker tot half vijf vanmiddag. Het weer In het westen en noorden ligt de bui. Verder droog en wat zon. En het wordt een graad of 15. Morgen op sommige plaatsen lang mistig of nevelig. Smiddags wordt het een graad of 16. In het zuidoosten kan het 20 graden worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Vertraging op de N200 van Amsterdam naar halfweg. Bij halfweg 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum, The Music Museum. Just let me the rock and music. Het Muziekmuseum. Let the music play. Het Muziekmuseum. I can hear music. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Vrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 42. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid kunnen luisteren naar een oude top 40 uit die week 42, maar eentje uit 1972. Op nummer 1 in die lijst stond toen een nummer van Lindsey De Pool, Sugar Me. Ze schreef het eigenlijk voor Pieter Noon. Haar toenmalige vriend Dudley Moore suggereerde om het zelf op te nemen. En zo is het ook gebeurd. Straks tijdens deze rondleiding even de mafste nummers van de Engelse band The Who. Echt een raar nummer. En we hebben natuurlijk langs langste plaat van de week. Album uit 1970 van Santana. Het album heet Abraxas. En we gaan er nog twee nummers van draaien. En verderop ook nog de themasong uit de tweede James Bond film... En weet je nog hoe die heet? En wie zong het titelstuk? En we hebben dadelijk ook nog het ware verhaal... achter het nummer Eleanor Rigby van de Beatles. Waar komt die titel nou vandaan? Van een grafsteen? We vertellen het je zometeen. En we begonnen met muziek uit week 42. van Little Richard neemt op 15 oktober 1956... zijn eigen compositie Good Golly Miss Molly op. Voor het piano-intro is hij geïnspireerd door Rocket 88. Een opname van Jackie Branston. Kunnen we daar even een stukje van horen? Dat is wel interessant, toch? Ja, het heeft er echt inderdaad echt iets van weg. Echt in het begin van de rock roll was dat, hè? Zeker. Good Golly Miss Molly wordt pas in januari 58 uitgebracht. De single komt op 17 februari 58 binnen in de Billboard hard 100... en bereikt uiteindelijk de tiende plaats. Straks dus uh, nog meer muziek uit die oude top 40... Week 42, 1972. En dan vertel ik je nu dat Soar Milk Sea van Jackie Lomax... op 12 oktober 1968 op 34 in de Nederlandse Top 40 binnenkomt. Een week later is de single alweer uit de lijst verdwenen. Aan de opname is op 24 juni 1968 begonnen... in de EMI Studio 3 aan de Abbey Road in Londen. De opnamen worden afgemaakt in de Trident Studios in Londen. Deze studio is eigendom van de Beatles... Ringo Starr drumt op het nummer, Nicky Hopkins doet mee op de piano, Paul McCartney is te horen op bas en Eric Clapton speelt de solo-gitaar. Een talentrijk clubje zou je denken dus. Soar Milk Sea is geproduceerd door George Harrison. Jackie Lomax zat in de begin jaren 60 in de Mercy Beat Band The Undertakers... en traden net als de Beatles ook in Hamburg op. Ook was hij bevriend met Brian Epstein, de manager van de Beatles. Soar Milk Sea van Jackie Lomax is de derde single op het Apple Platen Label... de platenmerk van de Beatles... en is op 6 september 68 uitgebracht. Na kort ziekte overleed Jackie Lomax... uiteindelijk John Richard Lomax... op 15 september 2003. Dat nummer willen we zeker nog een keer terug horen. Soar Milk Sea heet het. Je ne veux pas rester seul. Acht weken stond het in die top 40. Comme je suis je suis van Vicky Leandros. Geboren op Corfu. 1949. Zo jong is ze niet meer, deze dame. Ze zingt in allerlei verschillende talen. Duits, Engels, Frans, Grieks en natuurlijk ook Nederlands. Heeft ze ooit een paar hitjes gehad, hè? Verloren zijn we niet. Dat was een heetje van erin in het Nederlands. Dat was in 1982. Dit liep dus week 42. 1972 op 40 in de top 40. Daar weer helemaal bij. Goed, muziekvrienden. Dan ga ik je nu iets vertellen over die tweede James Bond film. En ben je er wel achter welke Bond film dat eigenlijk was? In Londen gaat hij namelijk op 10 oktober 1963 in première. Het gaat om de film From Russia With Love. Inderdaad, dat was de tweede Bondfilm. Naast Sean Connery als geheimagent 007... speelde Robert Shaw een hoofdrol in deze film... als KGB-moordenaar van Red Grant. KGB, hè? dat was natuurlijk de Russische geheime dienst. De titelsong is geschreven door Lionel Bart. Matt Monroe is de zanger van het nummer. De Single uh, wordt uitgebracht en komt op 14 november 63 binnen in de Britse hitparade. From Russia with Love van Matt Monro bereikte uiteindelijk de 20e plaats. Come in Kronstein. They planned for Spectre to steal from the Russians their new lecto decoding machine. Neither the Russians nor the British will be aware that they are now working fast. Now, Mr. Bond here. I've never even heard of a Tatiana Romanova. Of course, girls do fall in love with pictures of film stars. So you're Tatiana Romanova? You look just like your photograph. Yes, that will be splendid. From Russia with love, I fly to you much wiser since March. You'd say no to Russia. I flew, but there and then I suddenly knew. Dit is de Parade, nummer 2, 2, 2. my mind to leave I die from loneliness I need your loneliness a place for my soul to rest yes I need your love to make my life beautiful Just a small glimpse of a housecoat swishing through the kitchen door. I ever heard Alex Harvey, Amerikaanse country-zanger niet te verwarren met de Schotse Alex Harvey. Straks in deze rondleiding een van de mafste nummers van de Engelse band The Who. Dan nu het verhaal achter Eleanor Rigby van de Beatles. De vrouw, Eleanor Rigby, overlijdt op 10 oktober 1939. Zij is de echtgenote van Thomas Woods en is 44 jaar geworden. Eleanor Rigby wordt begraven in het familiegraf op het kerkhof St. Peter's in Bolton in de wijk in Liverpool. Het is puur toeval dat het liedje Eleanor Rigby van de Beatles ook zo heet. Paul McCartney heeft de titel namelijk samengesteld uit twee bestaande namen. Eleanor komt van Eleanor Bron, een actrice die speelt in de bioscoopfilm Help van de Beatles. En Rigby komt van een winkel in Bristol waar Paul ooit langs liep. De naam van de figuur Father McKenzie uit het nummer heeft Paul uit het telefoonboek gehaald. Eleanor Rigby wordt op 28 april 1966 in Studio 2... van de EMI studios aan de Abbey Road in Londen opgenomen. Paul McCartney wordt begeleid door een dubbel strijkkwartet. De Beatles spelen dus op het nummer geen één instrument. En dat maakt het nog meer bijzonder. Op 22 juli 66 wordt de laatste hand gelegd aan een mixage van het nummer. De opname wordt op 5 augustus 66 als single uitgebracht met op de B-zeilen Yellow Submarine. Beide tracks zijn te vinden op hun langspeelplaat Revolver die op dezelfde dag uitkomt. Eleanor Rigby en Yellow Submarine van de Beatles komen op 20 augustus 66 de Nederlandse top 40 binnen. En de single staat op 27 augustus van het jaar zes weken op de eerste plaats.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 32 uit die oude top 40. Week 42, 1972, het nummer uh, Someone van uh, Axis. Ja, we kennen het natuurlijk, uh, Axis van uh, Ela Ela. Dat was een andere single die ze uitbracht in Nederland. Hadden, uh, die hadden ze nog uh, iets meer succes mee dan met dit nummer. Prachtend nummer trouwens. Oh, goed. Geschreven door uh, pianist Demis Vysvikis. Griekse pianist. Dan nu dat rare nummer van de Britse band The Who. In de Pye studios in Londen nemen ze op 11 oktober 1966 het nummer Bucket T op. Tijdens deze opname is er een filmploeg van de Zweedse televisie aanwezig. Pieter Goldman is de regisseur. Bucket T is een van de vijf tracks op de extended play Ready Steady Who... die op 11 november 1966 in Groot-Brittannië wordt uitgebracht. En dat Ready Steady Who verwijst natuurlijk naar het televisieprogramma Ready Steady Go... Op het EP'tje staan onder andere de nummers Disguises, Circles Batman en Barber N. Nou, we gaan luisteren naar het aparte nummer, Bucket T. Hier is de Hoe. Bucket Bucket Tea, Bucket Tea, Bucket Tea, Bucket Bucket T, Bucket Tea, Bucket Tea, Bucket Bucket Tea, Bucket Tea, Bucket Tea, Bucket Bucket Not for that Tennessee blood, my bucket tea, bucket, bucket tea, bucket tea, bucket tea, my bucket tea, bucket, my bucket tea, tea. My bucket, tea. My bucket tea, bucket tea. My bucket tea. Bucket tea. Flood and live sticks, my bucket tea. Bucket, bucket tea, bucket tea, bucket tea, bucket, my bucket, tea. Tea. bucket, tea. bucket, tea. bucket tea, bucket tea, T bucket T tea, bucket tea, bucket tea Ik ben je tea, darling. <music> darling, I said what's for tea? What's for tea, daughter? Music Museum Handelen, er ligt er een klaar. Een oh, gedrukt exemplaar van de Veronica op 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Nummer 29. Nieuw. Nieuw. Nieuw. 29, OJ's, Backstabbers. Een legendarisch nummer, natuurlijk, hè? Zeker. Komt van een uh, gelijknamige album. Het nummer komt uiteindelijk tot de nummer 3 in de Billboard Hot 100. En het wordt door uh, vele artiesten gecoverd. Van, uh, ja, artiesten als Drake bijvoorbeeld, die uh, coverde het ook. Uh, Link Collins, Ronnie Foster. Een opvallende versie was natuurlijk van Angie Stone. Wish I Didn't Miss You. En gebruiken ze eigenlijk een soort van sample uit dit nummer. Goed, muziekvrienden, we zijn aan het eind gekomen van deze rondleiding. We hebben nog één nummer klaarstaan. Dat is een instrumentaal nummer. Wat mij betreft, tot volgende week via je eigen lokale radio. Nummer 36.